En we gaan ook gelijk verder, want we hebben er nog genoeg. Want er is veel om in te halen. Want ja, we hebben de laatste weken toch wel het een en ander wat we nog niet hebben uit kunnen zenden. Bijvoorbeeld deze van Pien. Song voor Samba. Song voor Samba. first time, I don't know how these could feel, but in you, I found a rhyme. If there is a Dat is een pseudoniem van meneer David Bogaars. Die komt uit de buurt van Utrecht vandaan. en Het is de Allesveranderaar. En daarvoor hoorde je Pien met het nummer Song for Someone. En dit is mij een beetje ter oren gekomen omdat ik op een gegeven moment met iemand zat te praten die heel veel muziekoptreders aflegt.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 back to you, babe, still don't know what to say. Happen every day In the trenches Ik ben een beetje verwend wat betreft het uh, materiaal met kerstsongs. Dit is er ook eentje, men eet uh, deze meneer. En het nummer dat heet From The Battlefield en daarvoor hoorde je Samira met Landline. Um, een van de singles die ik geloof ik één keer heb uh, nog uh, laten horen in uh, de voorbije alternatieve FM's is bijvoorbeeld deze van Low. En dat nummer dat heet Over The Forest. Tot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 Weight of empty spaces, finding, never finding, so absurd, caught in a silence.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 Silent language we speak oh, oh, oh, oh, silent language we speak Oh, oh, oh, oh silent language we speak No need for questions With this silent language Dying I'm slowly dying I'm crumbling down Fading frequencies Lying I keep on lying Till the end with this silent language Oh the silent language you speak Oh the silent language you speak. Oh, oh, oh, oh, speak our heart speedest one for questions, with this silent language Oh, oh, oh, oh silent language we speak oh, oh, oh, oh, silent language we speak Our hearts beat us one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 Uh, nou, even willen even genieten van een lekker uh, weekendje uit, uh, ja. ja, Ja, want op het uh, moment dat wij elkaar spreken dan is het uh, zaterdag 7 december. Ja. En uh, dit is uh, voor de uitzending van, uh, van uh, de komende donderdag de, wat is het, de twaalfde. Dus, dus ja, het is uh, vijf dagen van tevoren. Ja. Uh, alle aanleiding, want uh, er is nog iets van een single die heb uitgebracht. Uh, uh, die wel afkomstig is van het album...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 Je weet, je hebt vaker clips van mij gezien, ik kom er niet zelf vaak heel erg veel in voor. Mm. Uh, ik vind het ook niet, niet per se altijd noodzakelijk. Uh, ik kom wel af en toe, schiet me wel even om een hoekje of zo. Mm. Maar uh, ik, ja, ik schiet altijd wel beelden dat ik denk van nou, dit is wel leuk om te gebruiken. Ja, uh, nou ben je ook op uh, Terschelling op het moment dat wij dit uh, gesprek opnemen. Uh, wat uh, betekent Terschelling voor jou, het, uh, afgezien dat jij uit Harningen komt?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 dus eigenlijk als je zoekt opnieuw, als je zo wil intypen bij Google Newland Harlingen, dan vind je alles wat je wil vinden. Bye.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 Just let it die, leave it alone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 For years come and gone My feelings for you still so strong Pick up my phone You're there Showing me the gift you wanna share What a dream, such a sight You and me together we it's so alright Slide on in down my chimney Hey! Johnny, man come light my tree Every year I had this wish to do it With the lights down low and ho oh, oh, ho oh. ho I get down to it It's a gay gay holiday Center coming tight I can't wait so Hold me close, hold me tight Keep me all so warm tonight It's a gay gay holiday Give me lots of toys From your long sleigh Naughty boys can be so nice This year's It's see Gay gay holiday Set standing underneath the mistletoe Kiss me twice and duck the horse Play outside with white snowballs so nice. this year's Santa It's a gay gay holiday Every year I have this wish to do it With the lights on low and ho oh, oh, ho oh, ho We're gonna get down to it It's a gay gay holiday Santa come inside, I can't wait Hold me close, hold me tight Keep me all so warm tonight